2 uur. Gert Luc met het NOS Journaal. Op en rond de Champs-Élysées in Parijs is de ordepolitie slaagsgeraakt... met demonstranten van de zogenoemde gele hesjes. Betogers gooien met straatstenen en de politie gebruikt traangas en waterkanonnen om de groepen demonstranten uiteen te jagen. De gele hesjes voeren al weken actie in Frankrijk... tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen. Ook in andere Franse steden en op Tolwegen wordt opnieuw actie gevoerd... De autoriteiten schatten dat vandaag, in heel Frankrijk, zo'n 23.000 mensen op de been zijn. Volgens sommige berichten zijn bij de redden zo'n 100 rechtsextremisten betrokken. Een supermarkt in Lent bij Nijmegen is vanochtend kort voor opening overvallen. Zeven medewerkers werden door vier mannen met messen en bijlen bedreigd. Na hun rooftocht door de supermarkt stopten de daders de zeven medewerkers in een koelcel en gingen er vandoor. De personeelsleden hebben even gewacht, zijn daarna naar buiten gegaan en hebben de politie gewaarschuwd. Het kabinet trekt ruim 1,2 miljoen euro uit voor educatieve projecten rondom de viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Dit bedrag komt bovenop de al eerder uitgetrokken miljoenen voor het comité 4 en 5 mei en voor de drie interneringskampen in Amersfoort, Vught en Westerbork. De herdenkingen beginnen al in september, dan is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. De Amsterdam-letters die op het museumplein staan worden nog voor Sinterklaas weggehaald, meldt Stadsomroep AT5. Het City Marketing, Marketing logo staat er volgens de gemeente in de weg en leidt tot te veel toeristen op die plek. De afgelopen maanden was er discussie over het logo van letters dat al 15 jaar bij het Rijksmuseum staat. Begin deze maand stemde de gemeenteraad in met een motie van GroenLinks om de letters er weg te halen. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten regenachtig. Later vandaag gaat het ook regenen in het midden van het land. Het is 4 tot 6 graden. Vanavond en vannacht kan het nog gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt en op sommige plaatsen druilerig. Het wordt opnieuw ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere Buiten en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten, heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de N205 Zwanenburg Nieuw tussen Boezingen lieden en Vijfhuizen 3 kilometer en ongeveer 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag, live vanaf de Tolweg Tina, de studio van ZFM Zandvoort. Even lekker dansen zo aan het begin van dit eerste uur van Zandvoort op zaterdag met Whitney Houston. En I Wanna Dance with somebody. Hij zit tegenover ja. mij. Jawel. De week weer overleefd, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, ja. Ik moest wel even weer aan die temperatuur. Ja, weer, je hebt weer een dikke trui aan. Maar die die oostenwind was wel behoorlijk koud. Hè? Koud, hè? Wantelijk. Koud, hè? Maar voor de rest, nee hoor. Weer, weer heerlijk geacclimatiseerd. Dus nou, we, we gaan weer vrolijk verder met Zandvoort op zaterdag. Zo is het nou. We zitten midden in uh, Q1 op uh, dit moment. Ja, er wordt momenteel, uh, de, dan hebben we het over de Formule 1. De kwalificatie van de laatste race van dit seizoen. De kwalificatie van de Formule 1 in Abu Dhabi. Uh, Q1 is net begonnen. Uiteraard dit uur volgen wij de kwalificatie. En uh, als je de, de tijden bekijkt van de vrije trainingen... verwacht ik dat Max weer de best of the rest zal worden. Maar dat komende uur uh, zullen we daar komen. We houden u op de hoogte. Maar niet, in Abu Dhabi. Uh, niet alleen in Abu Dhabi wordt er gereest... maar ook op het circuit Zandvoort uh, vandaag. Want vanmorgen om half tien is hij begonnen, de Zandvoort 500... En dat is de, de Zandvoort 500. Dat vormt altijd het start van het winterseizoen. En daarmee ook een nieuwe editie van het Winter Endurance Kampioenschap. Dus ik zou zeggen: als u een lekkere een wandelen, stevige wandeling maakt. ga even kijken op het circuit. En dan kan je gelijk de Zandvoort 500 meenemen. Om vier uur hebben we een boekpresentatie in het Zandvoort Museum. En daarover later meer. Goed, de vaste items zoals die er zijn. Uiteraard rond de klok van half vier. De evenementenagenda. En om half drie natuurlijk het uh, uh, weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het nog kouder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week. Vorige week hadden we pluis. Dat ja. was een kater. Nou, die, die heeft een thuis. Dat pluis is mooi. heeft een thuis. Dus deze keer gaan we even bij de honden kijken. En deze week hebben we het dieren van de week. En die luistert naar de naam Galen. Het gedicht van de week blijft nog even een verrassing. Want ik ben er nog niet helemaal uit. En uh, Rob, ik, uh, ik zal ze straks bij jou neerleggen. Dan kan jij de goede eruit kiezen. Het gedicht van de week rond de klok van de kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. SV Zandvoort, en dan hebben we het over voetbal. Het eerste speelt uit tegen Buitenveldert. En die wedstrijd is om twee uur begonnen. En uh, daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En dus wij gaan zo meteen over de nummers schakelen met Jan van der Leden. En kijken uh, hoe SV Zandvoort het in Buitenveldert doet. Verder natuurlijk het der, derde uur ook nog sport kort. En natuurlijk Pit Report. Uh, want er gebeurt van alles uh, in, in uh, de wereld van de Formule 1. En met name natuurlijk allemaal allemaal een beetje achterom kijken van hoe was het seizoen... en wat gaat het nieuwe seizoen brengen. Dat rond de klok van kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, om dan nog een kleine zeven minuten te gaan in Q1. Op dit moment op de eerste plek Sebastiaan Vettel... tweede plek Kimi Rijkonen en Hamilton de derde plek. En Ricardo we op vier en Verstappen op vijf. Tot zover het nieuws, straks daar veel meer over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 En ook de echte goede, gouden oude platen hoor je bij ZFM. En met name dit programma natuurlijk Zandvoort op zaterdag... met zojuist Andrew Gold en A Lonely Boy. Zo dadelijk gaan we schakelen met Buitenveldert. Daar wordt vandaag gevoetbald. Buitenveldert tegen SV Zandvoort. En we gaan contact proberen op te nemen met Jan van der Leda. Doen we naar deze van Chic en Now Rogers. to the disco scene. Ja, het is heel grappig met deze plaat. Hij klinkt al heel oud, maar hij is nog maar net uitgebracht... als een paar jaartjes geleden. De dus Silver siek en uh, Now Rodgers en I'll Be There. We gaan live schakelen met Jan van der Leden. Hij is vanmiddag aanwezig bij de wedstrijd Buitenveldwets... SV Stanford. Goedemiddag, Jan. Hoi, jongen. Hé, hey, goedemiddag. Ja, de goedemiddag wedstrijd, uh, is die om twee uur begonnen vanmiddag? De, de wedstrijd is om twee uur begonnen en we staan 1-0 voor. 1-0 voor? Dat zijn goede berichten. Ted had uh, met zijn technische staf een uh, kleine variatie bedacht. Bud Water staat linksbek. Heel verrassend. Maar het pakt goed uit. Bud geeft een schitterende voorzet. Mooie crosspaas over, over lengte. Uh, Ryan Lambers, die, wordt, die wil hem aannemen, wordt gevloerd in een strafgebied. En strafschop. Nou, de strafschop ging er niet veilloos in. Bud wilde echt panenka aannemen, maar schoot tegen de lat. En gelukkig in tweede instantie was uh, Jesse de Haan was heel kort erbij. En die tikte hem erin. Nou, in ieder geval een uh, mooi begin voor uh, SV Sansfoort, uh, Jan. Ja. Als we, nou, als we nou kijken naar de standen op dit moment uh, in de competitie, hoe staat het dan uh, ten opzichte van uh, deze twee partijen? Uh, wij staan, wij staan iets slager als de buitenvelder. Maar bij de. De, de meeste uitslagen in, de, in deze competitie zijn op zich heel wisselvallig. Uh, Buitenveld winnen bijvoorbeeld met 7-1 van de koploper een paar weken geleden. Omdat er een, uh, een spits op stond van 19 jaar. Die in één keer 4 keer scoort. <coughs> en uh, de meeste uitslagen zijn gewoon. Uh, sorry hoor, maar in Heidzel uh, dribbelde 16 niet. <coughs> Maar dat het is corner. De meeste uitslagen zijn heel wisselvallig. Uh, er, er zitten ook niet echt grote verschillen in de, de tafelpunten. Dus als je nu een paar wedstrijden achter elkaar wint. en dit is dan de eerste van de tweede periode. en dan uh, we sta je weer, uh, we weer dik in de middenwout. Dat neem je heen mee. Oké, dat is uh, belangrijk dat S.V. Uh, Stolfoort weer uh, lekker mee gaat doen. Ja. Jan, hoe is het op dit moment uh, op het veld? Wat zeg je? Hoe is het op dit moment op het veld? Uh, we hebben net een corner te nemen. Ryan krijgt een pik in zijn nek. En die ligt nu uh, uh, te wachten op verzorging. Maar nou, die komt eraan. Het is dus uh, even niks op het veld. Oké, okay, nou. Dan uh, komen we straks uh, verderop oh, in deze elkaar. uitzending weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Jan nee, van der Leden. En hey, we staan 1-0 voor uh, daar in uh, Amsterdam en dat is toch wel een lekker begin.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 juist van de voorzitter van SV Salford Jan van der Leden. Die is vanmiddag voor ons aanwezig bij Buitenvelden tegen SV Salford En wij staan voor op dit moment. Na strafschoppen genomen die niet helemaal goed ging... werd er uiteindelijk toch gescoord door Jesse de Haan. En staat het 0 tegen 1 op dit moment daar in Amsterdam. Het is tijd voor een berichtje, want afgelopen week was er weer een raadsvergadering. Ja, en het ging natuurlijk allemaal over dat Airbnb en het inperken van het aantal dagen. Maar goed, daar is uh, behoorlijk over gedebatteerd. Want het beloofde namelijk een lange debatavond te worden afgelopen dinsdag. Maar na een eerste discussieronde was de kogel eigenlijk al wel door de kerk. De Zandvoortse raad vindt dat het college een te mager plan heeft bedacht... om de problemen rondom woningverhuur aan toeristen tegen te gaan. Zandvoorters klagen over overlast van toeristen en woningen... worden door verhuur aan toeristen aan de woningmarkt ontrokken. Dat daar iets tegen gedaan moet worden, daar is iedereen het over eens. Maar hoe? De definitieve oplossing lijkt nog ver weg. Bijna alle partijen spraken hun ernstige twijfels uit over het plan. Een vragenvuur aan wethouder Ellen Verheide Haas volgde. In haar voorstel moest het aantal dagen van de verhuur van woningen aan toeristen... teruggebracht worden van 120 naar 60 per 1 januari aanstaande. Er moest een meldplicht komen voor iedereen die van plan was zijn woning te verhuren... en wie zich niet aan de regels hield, kon in 2019 een forse boete verwachten... Maar waarom mochten woningen in het centrum wel 120 dagen verhuurd worden... en er buiten slechts 60? En hoe controleren we dat iedereen zich straks wel aan de regels houdt? Zomaar een paar vragen die de revue passeerden. Blinda Keuransen van de VVD was misschien wel het meest uitgesproken. Ze noemde het plan een gedrocht. Ze vindt dat de verkeerde mensen worden aangepakt. Wethouder Verheij de Haas had al snel door dat haar plan het niet zou halen die avond. Ze neemt het weer mee terug naar de tekentafel en zal in januari terugkomen met een nieuw uitgewerkt... Ze snapt dat de Raad twijfels heeft en dat het nieuwe beleid misschien wel erg snel ingevoerd moest worden. Kortom, mensen die hun woning in 2019 willen verhuren aan toeristen... mogen dat voorlopig gewoon 120 dagen blijven doen. Maar waarschijnlijk wel met een meldplicht en vanuit de gemeente zal er strenger gehandhaafd worden. Wie zich niet aan de regels houdt of een tweede eigen woning aan toeristen verhuurt... kan een fikse boete verwachten. Maar ook daar zal de Raad in januari nog mee akkoord moeten gaan. Of het aantal verhuurdagen überhaupt nog tot 60 wordt teruggebracht... is nog maar de vraag. Wordt vervolgd, en wel in januari 2019. Dank wel, Albert-Jan. We houden het inderdaad in de gaten. Dus voorlopig nog verhuur van 120 dagen van de eigen woning hier in Sanford. Nou, het is bijna Sinterklaas, Albert Jan. Daar wordt aan de deur geklopt, ja, ja, ja. zullen we maar zeggen. Je hoorde de single van de B-52's en de Love Shack. Leuk om weer eens te draaien hier op de radio. Albert de... Jan zit er helemaal klaar voor het weer voor de komende dagen. Hoe ziet dat eruit, Albert Jan? Nou, allereerst nog even terug naar gisteren. Want na een tegenvallende vrijdag met over het algemeen veel bewolking... is het op deze zaterdag niet veel anders. De bewolking heeft wederom de overhand... En de grote vraag is hoe ver regen uh, ten zuiden van onze streken ons weet te bereiken. Waarschijnlijk blijft het in onze streken droog. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 4 a 5. Vanavond en vannacht is het bewolkt en de temperatuur blijft iets onder een nul. Morgen is het ook weer bewolkt, maar het blijft wederom droog. De wind waait matig uit het oosten en wordt een graad of 4 a 5. Na het weekend is het overwegend bewolkt, maar tot en met woensdag wel droog. De temperatuur stijgt maandag en, dinsdag. Maandag en woensdag naar een graad of vijf. Dinsdag wordt het iets niet veel warmer dan twee graden. En maar vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. De wind waait zuidwest en de temperaturen gaan omhoog naar waren tussen de 8 à 10. Aldus Rico Schreuder. Nou, dan kun je beter die kou hebben zonder regen, Albert Jan. Dat lijkt mij ook. Ja, toch? Oh. Ja. Het weer is na te lezen op ricaweer.nl of kijk ook eens op www.meteo-pagina.nl. En, en, en hier is Commander Dier adieu. We zijn mensen, te te Zeker deze plaats, kom altijd nou, we zitten ondertussen naar de kwalificatie van de Grand Prix Formule 1 van morgen, de race van morgen, te kijken. En de kwalificatie die verloopt niet helemaal volgens plan, volgens mij voor Max verstappen. Nou, we zijn halverwege. Nou, we hebben nog een ruime vier minuten te gaan in Q2. En verstappen staat op de wip. Ja, op de tiende plek. Uh, op de tiende plek, want 11 uh, tot en met 15 vallen af. En volgens nog is dat Magnussen, Eriksen, Ocon, Perez en Alonso. Maar we stappen op een tiende plek, daar hoort hij niet thuis. Nee, dus, maar het gaat nu gebeuren. Dus die gaat nog even uh, aan de bak. En uh, wellicht dat we straks uh, een betere stand uh, kunnen weergeven dan nu voor Max. Voorlopig een tiende plek. Met andere woorden, hij zit nu op de WIP. En we hopen na het volgende plaatje meer te weten over uh, inderdaad deze Q2. Zover DC Facet en L.A. E. Dué. En happy now. We gaan weer naar het voetbal, naar Jan van der Leden. Hij is vanmiddag in Amsterdam aanwezig. De wedstrijd buitenvelders, SV Zandvoort. Staan we nog voor, Jan? Hoi Rob, we staan inderdaad nog voor. Het is, het is leuk voetbal, het kan twee kanten opgaan. hebben leuke aanvallen gezien van ons. Salim Vertu Jesse de Haan met een plammend schot, uh, Nijtse Kustien, die uh, zijn bal net uh, van de lijn wordt gehaald. <laughs> en, maar ook, uh, moet ik eerlijk zeggen, Buitenvelders heeft ook een paar kansen gehad, hoor. en die hebben ze gewoon keihard overgeschoten. Verder is het heel erg uh, gelijk gelijkopgaand, momenteel de corner op dit moment, uh, die Buitenvelders gaat nemen. Nou, ik weet niet of je het hoort, maar uh, Robert Cassini staat vol op de schreeuwen. En het is, het is redelijk druk hier. Ja, een beetje coachen. Uh, ja, ja, De korte wordt genomen, uh, wordt voorgebracht en die blijft binnen aan de andere kant. Uh, Nigel uh, Berg heeft nu de bal en die wordt weggewerkt. Uh, op dit moment is hij daar aan de bal, uh, links voor. Een tegenstander in de rug, de bal gaat uit. Een uitbal voor ons. En dan hebben we nog, uh, nog acht minuten te spelen. En ik hoop dat er nog eentje bij kan komen voor ons. Dat is wel lekker. Slag voor de rust. Ja, dat zou wel mooi zijn. Nou, Jan, Wou we het in de gaten? Mocht er gescoord worden, dan uh, horen we het graag eventjes uh, van, ja. Ja, kan ik dit nummer gewoon bellen, ja toch? Ja, gewoon dit nummer bellen en dan komt het helemaal goed. Is goed. Oké, okay, dankjewel. Veel plezier daar. Hoi. Doei. Mijn maar de muziek uit de jaren 80. Zo, ook deze single. Wat is die goed, hè? De en de Men Al Alweer een hele tijd niet gedraaid. En ineens vond ik hem weer zo onder het stof. Albert-Jan, even onder het stof vandaan gehaald, die plaatje. En die is best wel leuk om weer eens te draaien bij het op zaterdag. Ja, wat gaat er gebeuren met de adressencontrole? Ja, ze zijn, ze zijn, dat is de Airbnb, hebben we net gehad. En we blijven nog even bij de gemeente. Want de gemeente gaat namelijk adrescontroles uitvoeren. De gemeente Zandvoort voert een controle uit... of inwoners wel echt op het adres wonen... dat zij hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres. Dat is namelijk een landelijke verplichting. Volgens de basisregistratiepersonen moet iemand ingeschreven staan... op het adres waar hij of zij ook daadwerkelijk woont. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk... voor een juiste registratie. Dit is van belang voor het regelen van bijvoorbeeld een paspoort... zorg, hulp en een bepaalde toeslag of uitkering. Het is in uw belang, of in ons belang... Uh, dat gegevens juist zijn vastgelegd. Als u gaat verhuizen kunt u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven... in de periode van maximaal vier weken voor de beoogde datum van verhuizing... tot uiterlijk de vijfde dag na de dag van de adreswijziging. Kan u het nog volgen? Een adreswijziging kunt u zowel via de website van de gemeente www.sandvoort.nl www doen met uw DigiD... of persoonlijk aan de balie in het raadhuis. Ook de gemeente is verantwoordelijk dat informatie juist wordt vastgelegd. Daarom werkt de gemeente Zandvoort sinds 1 juli 2018 mee aan de landelijke aanpak adreskwaliteit. Is er een vermoeden dat een verkeerd gebruik van een adres, dan werkt de gemeente samen met de andere overheidsinstanties om het te corrigeren. Staat iemand ten onrechte op een woonadres ingeschreven of is iemand niet ingeschreven, dan kan sprake zijn van adresfraude. Dit komt voor om toeslagen te krijgen waarop men geen recht heeft. Om belasting te ontduiken of boetes te ontwijken. De gemeente zal dan nader onderzoek doen of er, volg, of er volgt een huisbezoek. In dat laatste geval zullen de medewerkers zich altijd legitimeren aan de deur. Heeft u vragen over een adrescorrectie of als u denkt dat u slachtoffer bent van adresmisbruik, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14023 14 of via e-mail infoapestaatjesandvoort.nl. Info, abelstaartje, Zandvoort.nl Dankjewel, Albert-Jan. We maakten het uh, net spannend met uh, Max Verstappen in Q2. Ja. He, de kwalificatie, maar het is allemaal goed uh, afgelopen. Ongelooflijk. Ongelooflijk, want hij schijnigt in uh, Q2 op de tweede plek ja, maar... achter Hamilton. Hij heeft toch heel weinig rondjes gereden ja. de, de, de, de, in Q2. Het ging in de tweede serie ging het een uh, stuk beter... en uh, had hij weer de Max Verstappen snelheid. Nou... Q3 begint. Q3 zo dadelijk daar straks meer over. Hier is OT. In denial since I saw you the other day. we all night you told me that you need some space but it's cool okay i'm better off without you anyway I'm better off without you anyway deze jonge dame OT. Maar ze komt uit België, heeft daar iets van uh, ja, zo'n zongcontext uh, gewonnen. En uh, op dit moment heeft ze alweer een nieuwe single uit... die hoorde is juist, dat was Where Is My Love. 9 minuten voor drie uur, stans voor het goede middag. En uh, ja, we gaan uh, zo meteen op naar het nieuws weer, weer van drie uur... maar weer een berichtje. Ja, ik zei het al aan het begin van uh, dit uh, uh, uur. Vanmiddag is er weer een uh, boekpresentatie... en wel het boek uh, Lis, het museummeisje... Het Zandvoortsmuseum pre presenteert met veel plezier een nieuwe voorleesboekje... Lis het museummeisje. Kunstenares Marianne Rebel heeft het verhaal geschreven... en de illustraties zijn gemaakt door Hilly Jansen. Het boekje gaat over Lis die ons meeneemt in haar reis naar een schonere wereld. Ze woont in het museum en gaat vaak naar het strand. Daar vindt ze allemaal voorwerpen die daar niet horen. Samen met haar vriendjes start ze een grote opruimactie. Vanmiddag om 4 uur is de presentatie van dit boekje in het Zandvoorts Museum. U bent van harte welkom bij de overhandiging van het eerste exemplaar. Het voorleesboek is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar... en verkrijgbaar voor 10 euro bij het Zandvoorts Museum, de Bruna en de Grote Krocht... of Plonies Haar uh, Haarsalon aan de Bakkerstraat. Vanmiddag de boekpresentatie Lis het museummeisje om vier uur in het Zandvoortsmuseum en u bent van harte welkom. En het is een heel leuk uh, boekje en uh, de eerste die geschreven is door uh, Marianne Rebel. Ja, het is, het een... is haar uh, debuut als schrijfster. Ja. Een leuke combinatie samen met ja. Hilly. Ja, we zouden het ineens uh, andersom verwachten eigenlijk... dat Hilly Stop. zou schrijven en Marianne Rebel zou tekenen, maar niet. Het is uh, precies andersom, de illustraties van Hilly Jansen... en geschreven door uh, Marianne Rebel... Lissette, museummeisje. Vier uur is de prestatie. That's okay. die eigenlijk altijd weer op de radio hoort... zo rond de kerstdagen. Nou, die komen er ook weer aan. Dus de plaat wordt ook weer gedraaid... door uh, ons van uh, CFM. Joda, Robin Neffel en C. La Vie. We zitten naar een uh, spannende Q3... te kijken van de kwalificatie van de Formule 1. En uh, zien op dit moment Hamilton op uh, P1. En uh, op de tweede plek Vettel. Bottas 3, Ricciardo 4, Rijkonen 5. En uh, mag ze stappen op P nummer 6. Dat is tot nu toe en... Uh, er is nog iets meer dan drie minuten te gaan in deze laatste yeah. kwalificatierun.